Goedemiddag, ik ben Kasper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het eerste graanschip uit Oekraïne is aangekomen op zijn bestemming. Oekraïne is normaal gesproken een van de grootste graanexporteurs ter wereld... maar door de Russische invasie van Oekraïne kwam de export helemaal stil te liggen... en peilde de graan zieloos uit. Vorige maand sloten Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties een deal. Sindsdien komt de graanexport weer op gang. Volgens Turkije zijn er inmiddels tien schepen met gaan vertrokken vanuit Oekraïne... En vandaag wordt de eerste lading gelost in de Turkse stad Derintje. Eigenlijk zou gisteren al een schip aankomen in Libanon, maar dat schip is vertraagd. In Gersonisos is een Nederlander zwaar gewond geraakt na een duik in een leeg zwembad. De man van twintig zou dronken zijn geweest... en niet hebben doorgehad dat er geen water in het zwembad zat, schrijven Griekse media. Binnenvaartschippers hebben last van het lage waterpeil in de rivieren... Door de droogte is die een stuk lager dan normaal en hierdoor kunnen de schepen niet volgeladen worden, legt deze schep eruit. Op sommige rivieren kun je elkaar bijna helemaal niet meer passeren. Denk aan de IJssel, waar de vaargeul zo smal is, dat geladen schepen allebei in die vaargeul moeten blijven varen om toch niet aan de grond te komen natuurlijk. Doordat de schepen niet vol kunnen, moeten er meer schepen varen en die extra kosten komen bij de consument terecht. Actievoerders in Rotterdam zijn bezig met het opzetten van een tentenkamp. Ze willen met de actie aandacht vragen voor de opvang van vluchtelingen, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Onze verslaggever keek mee. Waarom doet u mee aan deze actie? Uh, omdat ik vind dat er heel veel op en aan te merken is op het huidige migratie- en grensbeleid. Wat ik zelf uh, heel erg schandelijk vind, zijn de zogeheten pushbacks... dat mensen gewoon in gammele bootjes weer de open zee op worden gedouwd. Je zou het ook over Hongarije en Syrië kunnen hebben... en het verschil tussen vluchtelingen die met open armen worden opgevangen... en mensen die bij het op een veldje worden neergeflikkerd. We krijgen nog het weer. Wat wolken, maar ook steeds meer zon bij 22 tot 26 graden. Morgen veel zon, dan maximaal 29 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden momenteel geen treinen door een Wisselstoring. Er rijden wel bussen. Houdt in ieder geval rekening tot met extra reizen. Dat duurt tot eind van de dag. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort op zaterdag. Een zonnige zaterdagmiddag als je live luistert. En anders waarschijnlijk ook een zonnige maandagmiddag voor de herhaling tussen 2 en 5 uur. Het is dus inderdaad even na drie uur, tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En vandaag met Benno maar uh, Albert-Jan is er ook nog, toch Albert-Jan? Jazeker. Jazeker, dat bedoel ik. Benno, wat gaan we in de tweede uur allemaal doen? Nou, we beginnen straks eerst met een, een, het laatste nieuws over de strandopruimactie. En we praten met Sebastian Verkade van de Stichting De Noordzee. En daar gaan we mee bellen. En dat, nou eens even kijken hoeveel peukers ze inmiddels verzameld hebben. Want het wordt namelijk elke dag bijgehouden. En Sebastian geeft de, de laatste stand van zaken. De landelijke opruimactie, strandopruimactie om precies te zijn, is namelijk al een week bezig. Ja, de dus, beach clean-up. Dus, uh, ja, ja, ja, ja, dat allemaal in zijn Engels. En uh, Verder hebben we vanavond natuurlijk een uh, hele gezellig evenementje. We hebben het uh, eens even kijken. Ik moet even scrollen. Ja, muziek Amsterdamse avond. Uh, dat is zeker ook. Hebben jullie ook een, een Engelse naam voor Rob? Uh, uh, voor dit evenement. Uh, uh, Amsterdam. Amsterdam, uh, Amsterdam Beats uh, Festival. <laughs> oh, het wordt ook steeds gekker. Maar in ieder geval, we gaan praten met uh, Ron Brouwer. Die gaan we ook bellen. Van Lauren Hardy in de Halterstraat. En uh, we gaan eens even de in en out van dit evenement. Uh, van hem beluisteren. Dus kijk, over wat het uh, allemaal gaat worden. Daar nou, er staan grote namen hoor, vanavond. Dus, uh, oh, nou, ik ben er. Dit gaat benieuwd. echt een heel groot uh, festival worden. Uh, ja, oké, okay. niet verklappen natuurlijk. Nee. En, um, nou, dan hebben we verder nog wat ander nieuws natuurlijk hier en daar. Nou, helemaal goed. Blijf luisteren en ook kijken trouwens. wwwzfm livenl zfm livenl -live Kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10a. Leuk dat je luistert. Inderdaad, graadje of 20 momenteel in Zandvoort. En wij zitten met z'n drieën tot aan vijf uur met Fransport op zaterdag. Van dit moment draaien wij eigen lokale radio CFM. En ditmaal was het de beurt aan uh, Josh Espa en had het over gras... Nou, wij gaan het niet over gras hebben. Nee, ik nee niet. We gaan wij gaan over. het over zand hebben, want we gaan naar het strand. We zijn tenslotte in Zandvoort. Ja, yes, ja. zo is het. Wij gaan het hebben over de landelijke strandopruimactie. En die is begonnen op 1 augustus en eindigt op 4, 15 augustus uh, hier in Zandvoort. En aan de telefoon hebben we Sebastian Verkade van de Stichting De Noordzee. Zeg ik het goed, Sebastian. Ja, toch? Yes, dat ja, dat zeg je helemaal goed. Stichting de Stichting de Noordzee. de Noordzee. Even de doelstelling van de Stichting De Noordzee. Uh, ja, in het kort zijn wij in principe de stem uh, van de natuur in de Noordzee. Dus alles wat er gebeurt uh, op de Noordzee, en dat is erg veel, uh, willen wij graag dat uh, de natuur daarin meegenomen wordt. Ja, en er gebeurt eigenlijk steeds meer in de Noordzee, hè, met al die uh, windmolenparken. Ja, onder andere. Ja. Hoe, hoe staan jullie er eigenlijk in, in die, uh, in die windmolens? Ja, dat is een hele interessante uh, en, en ook lastige discussie. Oh, okay. uh, we, we zien natuurlijk vanwege de klimaatverandering dat die uh, windmolenparken die zijn, uh, zijn nodig zijn om ons van duurzame energie te voorzien. Uh, maar die hebben natuurlijk wel gevolgen op de Noordzee, dus ja. dat houden we goed in de gaten. Ja, ja, ja. En uh, dan heb je de gevolgen voor name de, de, de, de ecosystemen in het... Uh, van, ja, van de, absoluut. ja, absoluut. Absoluut. Op, uh, op, uh, ook op lange termijn weten we niet wat, uh, wat daar potentieel de schade van is. Ja. Uh, wat we wel doen uh, op dit moment is in die windmolenparken uh, proberen om uh, oesterriffen terug te krijgen. Dus we proberen daar wel weer natuur te krijgen uh, in die windmolenparken. Dus daar iets positiefs van te maken. Precies, een win-win situatie. Precies. Ja. <laughs> Kunnen we daar ook over spreken als we een win-win situatie... als we het over de strandopruimacties hebben van dit jaar? Ja, wat mij betreft wel. Uh, dit is de negende editie dat we de Boschades Beach Clean-up Tour uitvoeren... Uh, en ook dit jaar hebben we een ongelooflijke hoeveelheid uh, enthousiaste deelnemers uh, rond de 2000 die meedoen. Okay. En we maken dan van 1 tot en met 15 augustus de hele Nederlandse Noordzeekust schoon. Um, en in die twee weken maken we de kust schoon. En daarnaast vragen we natuurlijk ook gewoon aandacht voor de afvalproblematiek. Ja, want die zijn groot hè? Blijft groot. Die is groot. Ja, de afgelopen tien jaar uh, zien we wel dat dat uh, afneemt en flink afneemt zelfs. Uh, maar nog steeds uh, hebben we te maken met zo'n uh, 280 stukjes afval per, uh, per 100 meter strand. Ja. En wij vinden dat dat uh, te veel is en dat het naar beneden moet. Ja. Daar, uh, de Volkskrant berichten daarover inderdaad. Over die 280 stuks uh, afval. Voornamelijk ja. peuken, schrijven zij. Ja, dat klopt. Uh, in ieder geval op toeristische stranden. Dus daar waar wij met elkaar uh, genieten van het, uh, van het strand en het zonnetje en het water. vinden wij een ongelooflijke uh, hoeveelheid peuken terug. En vorig jaar hebben we zelfs uh, in de tour. Uh, bijna uh, 60.000 peuken teruggevonden. Zo, niet te geloven. Waarom zijn die peuken eigenlijk zo belangrijk in dit verhaal? Ja, die peuken, dat is, uh, dat is vies afval. Uh, zo'n peuk bestaat uh, voor 95% uh, uit plastic. Nou, Plastic willen wij natuurlijk niet in de natuur. Uh, dieren zien dat soms aan voor voedsel en, uh, en eten dat op. En dat wil je natuurlijk niet. En daarnaast kan zo'n peuk tot wel duizend liter water vervuilen... door alle giftige stoffen die erin zitten. Ongelooflijk. Ja. ja. En je zegt, dat zijn de, die liggen dus op de druk bezochte stranden, uh, op de rustige stranden. Hoe ziet het, uh, wat voor afval treffen jullie daaraan? Ja, dat is dan net iets anders, want dat is afval dat dan vanuit zee wordt aangespoeld. En je kunt je voorstellen dat dat dan meer visserij en scheepvaart gerelateerd afval is. Dus dan moet je denken aan, uh, aan netten, uh, of, of touwen of vispluis. Ja. Dat soort zaken vind je daar meer. Ja. Oh, okay. Dan 15 augustus uh, komen jullie allemaal samen. Vanuit Katzand en Schiermonnikoog. zijn ze allemaal op weg naar Zandvoort toe. Dat is natuurlijk ja. altijd uh, waarom Zandvoort? Ligt dat uh, in het midden? Uh, moet ik het zo zien? Ja. Ja, en het komt logistiek ook hartstikke goed uit. Oh. Uh, precies, uh, de, de, de laatste dag uh, gaan wij van IJmuiden naar Zandvoort, dus dat is de noordkant. Ja. En de zuidkant gaan wij vanaf Langeveldenslag naar uh, Zandvoort. En dat zijn twee grote etappes van zo'n uh, zo 9 kilometer. strand wat dan aan beide kanten wordt schoongemaakt. En uh, de 15e maken we dan uh, in Zandvoort bekend wat, uh, wat er is opgehaald dit jaar aan afval. Ja, um, en hoe ziet de dag er eruit uh, die 15 augustus? Nou, dat wordt sowieso ja, een beetje een, een, een feestelijke en een leuke dag... ...maar daarnaast uh, hebben wij ook, uh, uh, zijn we daar met een aantal ecologen. En die ecologen die gaan de hele dag door excursie doen met mensen die dat uh, leuk vinden. En dan gaan we het strand op, gaan we kijken wat er allemaal ligt op het strand aan schelpjes en, en diertjes... ...en proberen die uh, te herkennen, dus wat voor diertje is dat, wat voor schelpje is dat. Uh, en daarnaast laten we dan zien, van, nou, wat we op het strand zien, uh, dat ziet er op deze manier uit... Maar hoe heeft dat diertje dan in de Noordzee geleefd? Ja, ja, ja, ja. En voor kinderen lijken we er ook heel leerzaam. Dat is voor kinderen ontzettend interessant. Uh, we hebben vorig jaar hebben we dat uh, ook uh, op deze manier gedaan. Althans deels. Uh, en we zagen inderdaad dat uh, kinderen niet weg te slaan waren... Bij, uh, bij de diertjes en de displays die wij, uh, die wij hadden van de strandvondsten. Ja, nou, dat kan me heel goed voorstellen. Nou, Het wordt voor... ja. in ieder geval mooi weer volgende week. Uh, oh nee, is dus die maandag erop natuurlijk. Uh, de vijftiende. Ja, um, Oké, okay. en, en ik las uh, dat mensen zich kunnen opgeven voor die 15 augustus. Is dat nog steeds zo of zitten jullie vol? Ja, dat klopt. Uh, we hebben nog... Enkele plekken. En het is ook wel zo dat mensen zich kunnen afmelden op het moment dat ze niet kunnen. Dus houd vooral de website in de gaten. Dat is beachcleanuptour.nl En daar kun je kijken of er nog plekken zijn. Uh, en voor die ecologiedagen. Dus dat we met elkaar gaan op het strand gaan zoeken naar schelpen en diertjes. Daar hoef je niet van in, voor in te schrijven. dan kun je gewoon langskomen tussen 11 uur ochtends uh, en 5 uur s middags. En dan kan je met ons lekker mee op excursie. Oké. Okay. Nou, Sebastian, dankjewel dat we je op je vrije zaterdag mochten storen en uh, voor dit interessante uh, verhaal. Um, en ik wens je een heel fijn weekend verder heel erg bedankt. En Goed. jullie bedankt voor de aandacht. Goed, graag gedaan. Oké. Okay. Okay. Graag gedaan, uh, Sebastiaan. En uh, inderdaad uh, mooie actie weer van uh, stichting De Noordzee uh, Benno. Jazeker. En uh, we gaan ze gewoon blijven volgen natuurlijk, want uh, het zijn onze vrienden tenslotte. Zo is het. En uh, wil je meer informatie uh, over de actie ook, ook dat is uh, na te lezen op onze Facebookpagina van uh, ZFM. En uiteraard uh, de ZFM stand voor het app. Mocht je hem nog niet hebben... Download de app en dan blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes. Nou, we gaan even naar het strand toe. Hè? Dat doen we met de Splendid en de beach. Let's head down to the beach today, we say oh. Ja, ja, ja. Dus juist van uh, Sebastiaan van uh, Stichting De Noordzee. 15 augustus de etappe van de Beach Cleanup Tour uh, hier in uh, Zandvoort. En je kan je nog steeds uh, inschrijven via beachcleanuptour.nl. En daar kan je meedoen uh, met het opruimen van het strand. Gaat tot en met 15 augustus door. Eindhalte is uh, Talassa Bodega hier in uh, Zandvoort.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 Slaven. Want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was je, en daar hield je. Luister dan naar de wind, luister dan naar de zee. Dan zing ik altijd mee, maar laat me los, laat me los op een dag. een mooie combinatie, hè? S10, oftewel S10. Ja, de zangeres van het uh, Songfestival uh, voor ons. En uh, ja, een nieuwe single samen met uh, Bluff, dat was uh, Laat Me Los. Nou, we gaan uh, van uh, dit soort muziek uh, gaan vanavond uh, niet krijgen, want we Zit hem hier in de Amsterdamse sfeer, Benno? Jazeker. Vanavond wordt uh, Beyond gevierd... met een Amsterdamse oranje avond verspreid door het dorp... met uitsluitend Nederlandstalig repertoire en keur aan zangers... die het Amsterdamse levenslied een warm hart toedragen, meezingen mag. Aan de telefoon Ron Brouwer van het uh, natuurlijk het unieke café Laurel en Harry in de Haltestraat. Ron, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En nou, um, wat voor artiesten kunnen we eigenlijk verwachten, Ron... Ja, dat zijn allemaal artiesten, maar niet alleen echt alleen Nederlandstalig. Ze zingen ook wel wat buitenlands repertoire. Maar hoofdzakelijk oh, okay. zakelijk Nederlandstalig. En uh, vaak ook Amsterdamse getint, zeg maar. Maar uh, het wordt gewoon een hele gezellige avond. Ja. Waarom lekker meedeinzen, lekker meezingen. Het uh, dus wordt helemaal top. Van 8 tot 11 heb ik begrepen. Uh, nee, van 8 tot uh, half 1. Hè. Oh, half 1. Oké, okay, Dat uh, ja. staat verkeerd op een website. Uh, Ron, uh, nou, dat wordt natuurlijk supergezellig. J jij hebt ook voor, je, uh, voor Lauren Hardy um, een uh, podiumje staan? Wij hebben een uh, podium staan. Die is helemaal uh, Amsterdamse ingericht, hè, met... Uh... Eetjes en schemerlampjes en dat soort dingen. Ja. Dus uh, <laughs> het ziet er, <laughs> het ziet er helemaal gezellig uit. Dus, uh, ja. En uh, dan komen er twee, uh, twee leuke zangers die de hele avond uh, vol gaan zingen. Ja, ja, ja. En wie, wie zijn het als ik een vraag, mag? Henk uh, Naber en uh, en uh, Jeff. Hoe? Uh, moet ik even denken, hoor. Nou, Jeff. Oh, <laughs> hey Jeff, Jeff Lint, Jeff Lint. Jeff Lint. oké. Okay. nu heb, is uh, Ik heb ze bij uit uit uh, Alkmaar vandaan. Uh, ik, ik ga altijd naar AZ toe en dan uh, kom ik in het café het hartje. Oké. Okay. En uh, daar komen altijd heel veel van, uh, van die zangers, uh, treden daarop. En uh, via hun uh, heb ik deze twee zangers. Ja, wat leuk ja, het leuke is, uh, Ron. Ik weet uh, van Henk Namer, die heb je al, uh, al veel, veel vaker gehad uh, trouwens. Ja, die, die heb ik samen met iemand anders gehad. Maar die, die, die andere, die kon niet, uh, Die is op vakantie. Dus uh, we hebben nu een, een nieuwe, dus ik ben heel benieuwd. Uh, uh, wat ik gezien heb uh, op uh, internet, uh, was het uh, fantastisch. Dus uh, daar ga ik nu maar vanuit. Ja. Ronde, uh, ja, bij het, uh, het, het laatste evenement op Pride uh, werd, was er ook keiharde muziek en uh, sommige stemmen in Zandvoort beweerden boven de 100 decibel, terwijl jullie vanavond uh, kei, uh, eigenlijk heel streng aan de 85 decibel worden gehouden. Hoe, uh, hoe sta je er tegenover? Uh, ja, dat is altijd een heel, uh, heel uh, kat en muis tussen, tussen... Uh, ja, uh, mond die het allemaal meet. Ja. Maar goed, uh, dit is altijd in, in goed overleg met elkaar en uh, je probeert... Kijk maar, 75 decibel is eigenlijk niet mogelijk. Dus uh, we vragen altijd 85 aan, dat is ook al niet echt veel, maar ja daar kan je mee werken, maar 75 is wel heel laag. Dus, ja. uh, maar goed, de, dat begrijpt begrijp iedereen wel, maar we, we moeten niet uh, de boksen eruit knallen. Gewoon gezellig uh, uh, volume ja. en gewoon lekker, uh, lekker genieten ja precies, precies, precies dus kijk, bij de prijs ja dan, dan, dan heb je ook met meteen van buitenaf te maken die hebben het ook niet echt in de hand want je kan honderd keer zeggen van doen we zachter maar dan komt er weer een andere DJ die knalt er weer harder. ja ja ja, ja. dus nou het was wel een fantastisch feest toch oh toch ja ik, ik, weet, ik ben niet geweest maar okay. uh, jij wel dus <laughs> ja ik zal wel moeten ik moet het ja, ja. hele boel opbouwen daar en alles dus, uh. ja. en maar het is het was het is allemaal goed gegaan ja, prima. Dat is ja. uh, echt fantastisch. Ik heb, ik heb trouwens, uh, ik hoor nou uh, voor het eerst dat het te hard was, want er, ik weet niet hoeveel klachten er binnen gekomen zijn. Maar... Blijkbaar. Ja, blijkbaar. Ik ja, ben... van je collega's, die zeiden, van die hebben blijkbaar gemeten dat 100 dB was, terwijl het uh, dus, uh, dat te veel is, blijk. Ja, maar je zit op een groot plein, hè, met heel veel mensen, dus dan wordt het al een gauw, hoor. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is een hele discussie, dat is een hele ja. moeizame en moeilijke discussie. Ja. Hoeveel podia zijn er vanavond? Uh, vier. Oké. Okay. met allemaal... hebben uh, eentje bij het water bij het op het Gasthuisplein, uh, bij de klikspaan. Uh, bij uh, vier Anders in Zin, eentje. En bij Laura, die Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Dus... Nou, dat het een gezellige avond zal worden, ik denk het wel. En um, het is altijd, in de Amsterdamse sfeer dan is altijd de hoop Jolijn, zo om het zo maar te noemen. Dat bedoel uh, <laughs> <laughs> ik. Geval, ik lees dat de toegang gratis is, klopt dat? Ja, iedereen kan gewoon langskomen en ja. Uh, ja, we hebben geen toegangspoorten, dus het is gewoon uh, gratis op straat, ja, ja, ja, dus ja. Uh, heel gezellig. Ja, en hoe gaat het met het plastic uh, trouwens? Want uh, ja, we zitten natuurlijk wel met die rommel uh, na afloop, uh, zeg maar. Is ja, daar al een ja. oplossing voor gekomen? Nou, er zijn sowieso door Spanenlanden zijn er sowieso al uh, meer vulgbakken neergezet in de Haltestraat. Dus, uh, de, En dat scheelt echt. Dat hebben we de laatste keer ook meegemaakt met de uh, Dancing in the Street. Dat scheelt echt heel erg. Maar uh, met de Formule 1 uh, en, en, uh, en het grote festival met, uh, met de Berens, wat, uh, wat het einde van de maand is, uh, proberen we het nieuwe systeem uh, in te voeren. Dus dat je in één keer eenmalig 50 cent per bekertje betaalt. En dat je die elke je moet inleveren in, uh, uh, in als je weer nieuwe haalt. Oh ja. En dat, dat schijnt een goed systeem te zijn. En uh, dat gaan we dan uh, bij iets weer eens nodig uit, uh, uitproberen. En dat gaan we proberen dan ook met de Formule 1 in te voeren. Kijk eens aan. Nou, dat gaat helemaal goedkoop met, met als resultaat. Schone straten na afloop van het festival. Ja, ja, ja we, we, we ruimen het sowieso op, hè? Het einde van de avond dus. We hebben extra containers en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat is wel de bedoeling dat het allemaal netjes uh, achterblijft. Ja, zo is dat. Nou, Ron, ik wens je in ieder geval voor vanavond een hele fijn en gezellig festival. En, ja. um, en dan spreken we elkaar wel weer bij het volgende festival. Ja, heel graag. En nou, kom maar gezellig lang, zou ik zeggen. Iedereen is welkom. Oké, okay, gaan we doen. Dankjewel, Ron. Jullie ook bedankt. Doei. Ron Brouwer van ja. Laurel en Harry en de Holger. Ja, wat een mooi feest weer vanaf uh, acht ja. uur vanavond. Zeker. Nou, het, uh, heb jij nog iets Nederlands of, uh, ja, nou, je nou, een, om ja, in de sfeer ja, maar, te maar, komen? Kijk, bij, uh, bij Amsterdamse avond hoort natuurlijk André uh, Haas geslucht, ja, ja, bij, uh, ja, ja. <laughs> ja, Ja, ja, ja. We zitten midden in de zomer hoor. Dus, ja, zeker. Uh, dan denk ik van nou, dat gaat niet meer, hè? Ja, dat gaat niet meer Dus <laughs> stel maar in je pol. Ja. Oh, ik voel mij een ander mens. Sluit mijn ogen en doe een wens. Dat je hier nu naast me zit, omdat ik jou nog steeds aanbid.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 Oh, my baby, you the Lord.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 Ik het nog te wensen, voor mij begin I get the summer in my vanavond op uh, vier podia het gezellige Amsterdamse avond uh, hier in Zandvoort. En uh, uiteraard gaat er ook uh, muziek uh, gedraaid worden, dat weet ik 100% zeker, van uh, André Hazes. En dit was de zomer in mijn bol. Ja, en dan uh, gaan we het zo meteen hebben over Zandvoort Beyond. En dan gaat het eigenlijk over Cars, hè. Uiteraard de Formule 1-auto's. En dan kom ik meteen uh, bij deze band uit, uit uh, de jaren 80. de Cars. Hier zijn ze met... Hello Again, zometeen meer over Zandvoort Piont. We kunnen niet wachten op uh, de cars. Hè? We hebben het over de Formule 1-auto's. De Dutch GP is de weekend van september. Dan uh, gaan we weer los hier in Zandvoort... 3 en 4 september, de, de race dagen, De zaterdag en de zondag. En dan uh, vrijdag gebeurt er natuurlijk ook al wat met de, de vrije trainingen en dergelijke. Dus uh, heel veel mensen, meer dan uh, 100.000 per dag. Uh, per Peno, dag, ja, die, ja uh, precies. Die naar Sanfo toe komen. En het verleden jaar was het uh, 70.000. Dus uh, daar zit wel een enorm, uh, zit enorm wel een dus verschil in. Maar een ja. maand van tevoren beginnen we in Zandvoort altijd met de, de site-events. Ja. Dat betekent allerlei activiteiten rondom de, de Grand Prix die er aan gaat komen. En daar hebben we een speciale, speciale stichting voor... en die heet Zandvoort Beyond. En die organiseert allerlei activiteiten. Nou, waar is volgens mij vanmorgen... Op het uh, Badhuisplein uh, aanwezig. Weet jij daar iets van? Nou ja, vanochtend om 10 uur heeft de wethouder Pe Peter Kramer uh, die heeft het uh, Zij-Event geopend. En uh, waaronder de. Die waarna de diverse kidsactiviteiten van de start gingen, um, waaronder het reuzenrad en dus een, een hingstapsprong is er uh, en heb je dat wel eens gedaan? Nee, dat heb ik echt nooit, nooit, gedaan. Het wel ook wil gedaan? En... Wilde ik helemaal niet, hoor. Of oh, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, hingstapsprong in de vorm van het circuit, dat is dus wel uh, lijkt me wel heel grappig. Um, maar goed, ik heb begrepen dat onze collega's uh, van Goedemorgen Zaltvoort... hebben gepraat. Ja, die hebben met uh, uiteraard uh, de, de, degene die daar uh, de leiding heeft bij Zandvoort uh, Beyond. Dat is uh, Zander uh, ten Bosch. Die was vanmorgen te gast uh, bij onze collega's. Althans, te gast. Hij was op dat moment uh, op locatie ja, op ja. het uh, Badhuisplein. En uh, toen uh, gebeurde het allemaal. Hè. De kinderspelen werden geopend. En de, de kartbaan uh, waar je het ook uh, over had. En het uh, reuzenrads. En dat kon uh, iedereen uh, gratis zien. Nou, onze collega's waren natuurlijk op dat moment uh, benieuwd... wat er op dat moment ook gebeurde op het plein. Dat gaan we nog even horen. En daarna gaat uh, Sander verder over wat er uh, de komende dagen... tot aan de Grand Prix uh, van het eerste weekend van september... allemaal nog gaat gebeuren hier in Sanktel. Sander, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe is het gegaan vanochtend? Nou, ik kijk uit op een prachtige reuzenraad met uh, heel veel kinderen en uh, ouders die uh, het is serieus uh, een hele grote opkomst is. Dus het is super. Het was een geweldige opening. En uh, ja, het is erg leuk om te zien hoe het leeft in Zandvoort. Ja, want ik begreep Sander dat de kinderen daar gratis in kunnen het eerste uur. Hè. Het is dus ja. tot elf uur. Ja, vandaag tot tien, van tien tot elf kunnen de kinderen gratis in het reuzenraad. Ouders betalen wel. En kinderen tot, uh, ja, welke, kinderen, kinderen tot welke leeftijd? Uh, dat, dat zijn moet, kinderen, Daar doen, ja. ja. da da doen we niet te moeilijk over. <grijpteel> nee, uh, nee oké. Okay. <grijpteel> uh, daar doen we niet. Te, Dan ja, wij zijn niet te, te, te oud, denk door. ik. En wat zei u?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 Ja, die komt weer naar het badhuis. Oh, wat leuk, en, wat leuk. Ja, het is uh, superleuk. En uh, die week gaan we natuurlijk uh, helemaal los. En dan vanaf woensdag gaan we opbouwen met allerlei uh, activatie dingen. Dat zijn pop-up uh, stores, maar ook een Carrera racebaan. Um, uh, er is een klimtoren, er is, komt echt van alles. Langs de boulevard, uh, Ja, richting circuit. Ja, ja. ja. ja okay. leuk, en, hoor. Komen er nog uh, grote concerten?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 En uh, ja, we gaan de horeca pakt ook uit in die dagen. Dus uh, super leuk. Ja, over de Haldenstad over gesproken. Want er was vorig jaar was er sprake van: dat de hele zou worden overdekt met, uh, met Heineken toestanden. En, maar dan, dan, dan, dat is niet gebeurd toen, ook door uh, corona, die destijds ja, rond waren. Dat initiatief, ja, dat initiatief leeft al langer. Dat was niet alleen vorig jaar, we zijn al wat aan. Ja, 2020 was, maar, maar, waarschijnlijk ook al. Ja, maar dat, dat, gaat, nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat er, uh, komt niet. Maar het uh, halve is natuurlijk wel het. Uh,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 Ondernemers in de straat, die krijgen de vrijheid om uh, met muziek wat te doen. En... Ja, we hebben dit jaar Boks op straat. Dus uh, oh, okay. er is echt muziek op straat. Muziekbox, en... dus niet nee, gewoon, ja. uh, zeg maar. Ja. <laughs> wordt niet gevocht op straat. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee, nee, nee. Sorry, sorry. Spiekers. <laughs> nee, maar Boks met een X. Ja. Dus uh, ja. uh, die kunnen het allemaal doen en dan, uh, ja, dan krijg je vanzelf een uh, feestelijke stemming. Het is maar te hopen ja, dat, uh, dat het weer een, een, een, een, een, hetzelfde zal worden als vorig jaar, waarin Max. Uh, ja. Ja, dat nou, een beetje meer, hè? hoe eh, uh, bedoel je? En, uh, vorig jaar was het natuurlijk een enorm goede editie met het weer. En ja, en absoluut, en, ja. Ja, het weer uh, inderdaad. Hij, ja. hij, hij is op stoom, maar hij is op stoom. Dus uh, we gaan ervoor, hè? Ja, nou ja, eind van de komende week krijgen we... Krijgen maar is er een, we, een kans dat hij in Zandvoort wereldkampioen het kan worden? Nee, die kans is uh, niet daar. Nee die is, niet? nee, die is er niet. Nee. Toch, zonder uh, Dat weet je waarschijnlijk ook. Maar uh, uh, uh, uh, Max kan uh, geen uh, uh, wereldkampioen uh, worden in... Uh, ik, ik, ik, heb, ik hou me niet echt bezig met de uitslagen. Ik uh, ben van oh. 50 punten. En uh, dat is voor de BGP, de okay. Berlijn-organisatie. Nou, ja, maar <laughs> ja, het is natuurlijk eind van de maand is het, uh, is het uh, uh, België. En dan krijg je Zandvoort. Ja, er zit nog maar één race tussen. Maar er, ja, er zijn daarna nog natuurlijk een stuk of negen races. Ja, dan ja, op, ja, maar ja. hebben ze nu even drie weken rust? Ja, ja drie komt. weken rust. Ja, nou, dan kun jij in alle, alle rust alle dingen gaan opbouwen, Sander. En, ja. We zijn heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ik zag de vlaggetjes al hangen in de Haltestraat. Ze zijn nu bezig met de krocht. Dus, uh, Klopt. Ja, het wordt steeds gezelliger. En de ondernemers, zeg maar de winkeliers, die konden een pakket aanschaffen... He? waardoor ze hun ja, ja. etalage wat meer konden opvleuren. Dat klopt, hè? Ja, dat kon, ja dat konden ze afgelopen donderdag konden ze het aanvragen. En uh, de komende week wordt dat uh, zeg maar, opgezet in uh, het aanbrengen van uh, de, de, de citydressing... zeg maar, de, de etalagestickers, ja. ja. Te en uh, ja, erg leuk. Ik uh, wat... hebben gelukkig weer uh, veel aanmeldingen. Ja, veel aanmeldingen gekregen. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Top, hoor. Dus dat wordt, ja. uh, wordt een grote gezellige boel. Nou, uh, en op uh, uh, 1 september, uh, dat hoort er waarschijnlijk ook bij... is het uh, gratis entree voor uh, standvoorters op het circuit, hè?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 veel succes! Dankjewel ook, Dag! Nou, er komen weer heel veel uh, activiteiten aan, uh, Benno, hoorde je het? Ja, gezellig. Ja, ja. Ik zat uh, braaf te luisteren. Uh, nou, we, we hebben het eigenlijk ontzettend druk. Is, ja, nou ja. Wat even, even naar nou, het andere even, evenement. Het, is, uh, en het gaat zomaar door. Het is ontzettend leuk. En wat er ook weer gezegd werd, hè, de museum besteed uh, er ook aandacht aan. Dus um, ja, dat, uh, met name NH Hotel. Daar kan je ook, uh, zelfs tot aan het eind van dit jaar, kan je daar nog terecht voor. Uh, we hebben vroeger uh, gezeten met de radio op de E1 Grand Prix. Ja, dat ja, was ook heel leuk, ja. Ja, is, ja. In de, in de kelder. En, maar ook bovenheen, in de bovenin. Bovenin hebben we gezeten. Ja, ja, ja, ja. Oh, mooi hoor. Ja. Uitzicht uh, over het hele circuit. He? Ja, prachtig. Prachtig, prachtig hotel ja. om uh, dan te zitten. Tijden, ook tijdens de Krabri. Zullen die, ja. uh, die kamers wel iets duurder zijn? Denk dat denk ik, ik, ik, ik, ik wel mooi. Ja. Ja, ja, ja, ja. Of uh, zijn ze allemaal uh, weggegeven aan uh, teams en dergelijke? Waarschijnlijk wel, ja. Want die ja. zitten ook op Sinterparks trouwens, hè? Is dat zo? Uh, okay. ja. ja, dat weet jij dan weer. Ja. Maar um, nee, uh, dat denk ik wel. Ja, die, die jongens en meisjes moeten natuurlijk ook, ook ergens blijven. Dus. Ja, die en dergelijke. Die zo dicht mogelijk bij het circuit, natuurlijk. En de pits poesen moet ook even laten. Heb je daar geen plaatje over? Oké, nou we gaan gewoon weer een plaat draaien. Van pits naar trompetta. BANDERA DE LA ZERO Een grote hit van dit moment, de trompetta, de zingel van Willy William. We gaan alweer op naar het nieuws weer van 4 uur, zometeen nog een uur lang hoor. Ik hoop dat je blijft luisteren, want ook in dat uur, uiteraard weer heel veel activiteiten op de radio's, als je dat gewend bent. En heel veel lekkere muziek. Ik zeg tot zo. La Favela, Boca Lotus. The streets are getting hotter. Mm -hmm. There is no water to put out the fire. Me contar es peor. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Mm -hmm. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. Northside. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.